Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Zimse lente, dat heeft president Mugabe gezegd... nadat de politie hard had opgetreden tegen demonstranten. Het was het zwaarste geweld in Zimbabwe in zeker twintig jaar. Met traangas en waterkanonnen maakte de politie in de hoofdstad Harare... een eind aan een betoging van de oppositie... hoewel de rechter het protest had toegestaan. Daarna werd het onrustig in heel Harare. President Mugabe zei op de staatstelevisie dat de betogers denken dat de Arabische lente overslaat naar Zimbabwe, maar dat gaat volgens hem niet gebeuren. De 92-jarige president geeft Amerika de schuld van de onrust in zijn land. Dit weekend geldt in Deventer een noodverordening vanwege de voetbalwedstrijd van Go Ahead Eagles zondag tegen Ajax. Burgemeester Heidema zegt dat veel Ajax-supporters zonder kaartje naar Deventer willen komen, mogelijk vandaag al, en hij verwacht dan problemen. Daarom is de stad van vanmiddag 2 uur tot zondagmiddag 6 uur alleen toegankelijk voor fans van Go Ahead Eagles en voor Ajax-supporters die een kaartje hebben. Alle andere voetbalfans mogen Deventer niet in. Supporters van Ajax en Go Ahead zijn in het verleden verschillende keren slaags geraakt. In Purmerend is ajax Corrivé Ton Pronk overleden. In de jaren 60 speelde hij als verdediger 337 Eredivisieduels voor Ajax en kwam die 19 keer uit voor Oranje. Na de verloren Europa Cup 1-finale in 1969 tegen AC Milan wilde Ajax-trainer Rines Michels niet ver verder met hem, waarna Pronk voor Utrecht ging spelen. In 1976 keerde hij terug bij Ajax als trainer en scout. Hij haalde onder andere Jari Lietmanen en Slatan Ibrahimovic naar Amsterdam. Ton Pronk is 75 jaar geworden. Het weer, het blijft vannacht droog, minimaal tussen 14 en 19 graden. Overdag veel zon, maar later op de dag is de kans op flinke regen en onweersbuien. Het wordt 23 graden op de Wadden, tot meer dan 30 graden in het oosten en zuiden. Daar is dan officieel sprake van een hittegolf. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. GFM. Met nu de nacht.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 ik me voy te doy Ja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 Then come.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 dat heb ik dan kan ik 247